Prins Kamar en prinses Boedoer. In een land hier ver vandaan woonde eens een koning die één zoon had. De jonge prins heette Kamar en hij was de knapste jongen van het land. Hij had prachtig zwart haar, grote bruine ogen en stralend witte tanden. Hij was slank en lenig, kortom alle meisjes waren heimelijk een beetje verliefd op hem. Zijn vader, de koning, was dol op zijn enige zoon. Hij had altijd graag veel kinderen willen hebben, maar het was er tot zijn verdriet maar bij één gebleven. Daarom hoopte hij dat prins Kamar voor veel kleinkinderen zou zorgen. En het werd zo langzamerhand tijd, vond de koning, om naar een geschikte vrouw voor hem uit te kijken. Op een dag liet hij zijn zoon bij zich komen en zei... Uh, luister eens jongen... Ik weet dat je nog erg jong bent, toch wil ik dat je niet te lang meer wacht met trouwen. Zelf ben ik al oud en ik zou zo graag op mijn oude dag van een paar kleinkinderen willen genieten. Ik heb al een paar prinsessen uitgezocht die een geschikte echtgenote voor je zouden kunnen zijn. En dan mag jij zelf zeggen met wie je het liefst zou willen trouwen. Daarbij glimlachte de koning en dacht... Kamaar zal wel blij zijn dat hij zelf mag kiezen met wie hij wil trouwen. Het was in dat land namelijk helemaal niet de gewoonte om je aanstaande vrouw of man zelf uit te kiezen. Dat deden de ouders voor hun kinderen. Maar omdat de koning erg veel van zijn zoon hield, wilde hij hem graag een plezier doen. Daarom was hij diep teleurgesteld toen prins Kamaar antwoordde. Vader, ik wil helemaal niet trouwen. Meisjes zijn saaie en flauwe wezens. Ze houden niet van jagen en niet van paardenrennen. Nee hoor, ik trouw niet. Omdat de koning niet wist hoe hij dat probleem moest aanpakken... vroeg hij zijn grootvizier om raad. Wacht nog een jaartje hoogheid, zei de grootvizier. Prins Kamar is nog jong. Volgend jaar denkt hij er wel anders over. De koning wachtte een jaar... En zei toen... Nu is het toch werkelijk tijd om te trouwen, Kamar. Ik doe het niet, zei Kamar koppig. Toen werd de koning erg boos en zei... Sluit deze ongehoorzame jongen op in de oude toren. En Kamar werd weggevoerd. In diezelfde tijd woonde er in China een heel mooie prinses. Ze heette Boudoer. Haar schoonheid was wijd en zijt beroemd. Ze had glanzend zwart haar, fluweelbruine ogen en een zachte blanke huid. Er waren al veel prinsen aan het hof geweest die haar een huwelijksaanzoek hadden gedaan. Maar prinses Boedoer dacht niet aan trouwen. Ze vond de jonge mannen die ze kende onbeleefd en eigenwijs. En ze praten altijd maar over jagen en paardenrennen. Haar vader werd er wel een beetje wanhopig van. Vooral als er een rijke prins uit een belangrijk land om de hand van zijn dochter kwam vragen. Ik zal er tijdens de avondwandeling met mijn dochter over praten, antwoordde hij dan. Maar als hij tegen zijn dochter het woord trouwen maar noemde, dan schudde ze boos haar mooie hoofdje. Intussen lag prins Kamer op een bed in de torenkamer. Het wilde hem maar niet lukken de slaap te vatten. Hij vroeg zich af wat erger was, opgesloten te zitten in de toren of te trouwen. Nu woonde er in de put aan de voet van de toren een ondeugende efriet. Een efriet is een geest die allerlei toverkunsten kent. Hij kan zich onzichtbaar maken en vliegen en nog veel meer. Wel, deze efriet die Danash heette, zag licht in de toren branden. Nieuwsgierig vloog hij naar het raam en keek naar binnen. Oh, zo'n knappe prins heb ik nog nooit gezien. Dat moet ik meteen aan Kashkash vertellen, zei Danash bij zichzelf. Kashkash was ook een ondeugende eefriet en hij had een heel lange neus. Ik wil die mooie prins wel eens zien, zei hij toen Danash van zijn ontdekking vertelde. Maar ik durf te wedden dat hij niet zo knap is als de prinses die ik zojuist in China heb ontdekt. Ga nu maar mee, dan kun je hem zelf zien, zei Daanash. Ze vlogen naar de toren en keken door het venster. Hm, hij is inderdaad knap, zei Kaskas. Maar mijn prinses is mooier. Dat bestaat niet, riep Kaskas. En ze kregen zo'n ruzie dat ze elkaar met stokken te lijf gingen. Maar toen ze waren uitgevochten, wisten ze nog steeds niet wie er gelijk had. Daarom besloten ze de verstandige vrouwelijke Efriet, Maimouna, om raad te vragen. Maimouna zette haar kroon op en dacht na over het probleem dat de Efrieten haar hadden voorgelegd. Ik kan zo onmogelijk zeggen wie van de twee jonge mensen het mooist is, zei ze. Daarvoor zal ik ze eerst allebei moeten zien. Het beste is om ze allebei tegelijk te zien. Want pas dan kunnen we ze goed vergelijken. Vlieg dus naar China en haal prinses Boudour hierheen. Daanash en Kashkash vonden het een uitstekend idee. Ze vlogen in een wip naar China. Daar legden ze de slapende prinses Boudour in een groot kleed en vlogen haar naar de toren. Maimouna had er intussen voor gezorgd dat prins Kamar in slaap was gevallen. Ze legde hem voorzichtig op de grond naast zijn bed. Dan kon prinses Boudour op het bed liggen. Het volgende ogenblik hoorden ze een licht geruis... en daar kwamen de Efriten met de mooie prinses. Voorzichtig legde ze haar op het bed. Volgens mij zijn ze allebei even mooi... zei Maimouna toen ze de twee jonge mensen zag. Weet je wat, we zullen hen om de beurt wakker maken... dan kunnen we horen wat ze van elkaar vinden... En zo gebeurde het. Eerst werd prinses Boudour wakker gemaakt. Natuurlijk was ze verbaasd en verschrikt toen ze de vreemde jonge man zag. Maar toen ze hem goed had bekeken, riep ze uit. Wat is hij knap. Met hem wil ik wel trouwen. En ze nam haar ring van haar vinger en schoof hem aan de vinger van de prins. Daanash keek triomfantelijk. Maar Maimouna zei, nu andersom. En ze liet de prinses in slaap vallen en maakte prins Kamar wakker. Die keek al even verbaasd en verschrikt als prinses Boudour even daarvoor had gedaan. Maar meteen daarna riep hij uit, wat is ze mooi. Met haar wil ik wel trouwen. En hij schoof zijn ring aan haar vinger. Ik geef het op, zei Maimouna. Ze zijn werkelijk allebei even mooi. Breng prinses Boudour maar terug naar haar eigen bed in China. Ik ben benieuwd hoe deze geschiedenis zal aflopen. Ze willen met elkaar trouwen, maar ze wonen wel heel ver van elkaar. De volgende ochtend keek Kamar om zich heen en zag tot zijn spijt dat het mooie meisje was verdwenen. Even vroeg hij zich af of hij alleen maar een mooie droom had gehad. Maar zijn ring was echt weg en er was zelfs een andere voor in de plaats gekomen. Toen hij aan de bediende vroeg waar het mooie meisje was gebleven dat die nacht in zijn bed had geslapen, dachten ze allemaal dat het de prins in zijn bol was geslagen. De koning werd gewaarschuwd en die liet de prins meteen uit de toren halen. Hij had spijt dat hij zijn zoon had opgesloten. Daar was de jongen kennelijk niet tegen opgewassen geweest. En nu was hij helemaal in de var. De beste geneesheren uit het land werden erbij gehaald... maar geen van hen kon iets bijzonders bij de prins ontdekken. Kamar werd helemaal zenuwachtig van al die geleerde mensen om zijn bed. Waarom wilde toch niemand geloven dat het mooie meisje echt bestond? Hij had haar toch met eigen ogen gezien. De koning wist tenslotte niet meer wat hij ervan moest denken... En hij beloofde zijn zoon dat hij met het meisje mocht trouwen als ze werd gevonden. De koningspaarden kostte nog moeite om het mooie meisje voor zijn zoon op te sporen. Maar helaas, de tijd ging voorbij en het meisje bleef onvindbaar. Prins Kamar was ontroostbaar. Hij at niet meer en hij sliep niet meer. Hij lag in bed alleen maar voor zich uit te staren. En er was geen mens die hem kon opvrolijken. Aan het Hof in China heerste intussen een even grote verwarring. Toen de prinses, die ochtend wakker werd, holde ze naar haar vader en zei: Vader, de jonge man die u vannacht naar mijn kamer hebt gestuurd, vond ik heel knap, met hem wil ik wel trouwen. De keizer werd ombeurt rood en bleek. Ik heb vannacht helemaal geen jonge man naar je kamer gestuurd, zei hij. Hoe kom je op die rare gedachte? Er heeft vannacht een heel knappe jongen in mijn kamer geslapen, zei prinses Boedoer. Wie was dat dan, stotterde de keizer. Dat weet ik niet, antwoordde prinses Boedoer. Hij sliep zo vast dat ik het hem niet heb kunnen vragen. Dat stelde de keizer enigszins gerust. En hij zei opgelucht, kent, je hebt het natuurlijk allemaal maar gedroomd. Nee vader, werkelijk, hij is er geweest, ik heb het niet gedroomd riep prinses Boedoer. Kijk dan naar mijn vinger. Die jonge man heeft me zijn ring gegeven. De keizer geloofde zijn ogen niet. Hij dacht dat zijn mooie dochter haar verstand was kwijtgeraakt. Hij liet de beste geneesheren van het land komen. Geen van hen kon echter ontdekken wat de prinses scheelde. Gelukkig had Boedoer een broer, prins Marzan, die veel van haar hield en haar door en door kende. Hij kwam bij haar bed en zei doodleuk. Zusje, je bent verliefd. Geef me de ring die je van de jonge man hebt gekregen. Ik zal hem gaan zoeken en ik beloof je dat ik niet terug zal komen voordat ik hem heb gevonden. Prins Marsan zadelde zijn beste kameel en ging op reis. Overal waar hij kwam hoorde hij praten over de vreemde geschiedenis van prinses Boudour. Tot... Hij na een maand reizen hoorde praten over de vreemde geschiedenis van een zekere prins Kamar. Deze geschiedenis leek zo op die van zijn zusje dat prins Marzan dacht... ...die prins Kamar is vast en zeker de jonge man die ik zoek. En hij vroeg aan de eerste de beste man die hij tegenkwam waar hij die prins zou kunnen vinden. Het paleis van prins Kamar ligt over de zee, was het antwoord. Ogenblikkelijk ging prins Marsan op zoek naar een schip. En hij had geluk, want hij vond een schip dat juist op het punt stond om uit te varen naar het land van prins Kamar. De overtocht verliep voorspoedig, maar kort voor het eind van de reis stak er een storm op. De golven werden door de wind zo hoog opgezweept dat het schip op de rotsen sloeg en zonk. Gelukkig kon prins Marsan goed zwemmen. Hij klampte zich vast aan een stuk wrakhout en zwom naar de kant. Zodra hij aan land was gekropen, werd hij ontdekt door een schildwacht... die het koninklijk landgoed bewaakte waar prins Kamar woonde. Wie bent u? vroeg de schildwacht. Mijn naam is Marzan, antwoordde de prins terwijl hij overeind krabbelde. En waar komt u vandaan? vroeg de schildwacht opnieuw. Intussen bekeek hij de prins van top tot teen... Ik kom van een land hier ver vandaan. Brengt u me alstublieft bij prins Kamar. Bij prins Kamar? Maar dan zult u me toch eerst moeten vertellen waarom u de prins wilt zien. Ik kan de prins genezen. Zeg dat niet te vlug, vreemdeling, zei de schildwacht. Er zijn al veel wijze geneesheren bij de prins geweest... en niemand heeft hem beter kunnen maken. De koning is daar heel boos over geworden... Iedereen die beweert de prins te kunnen genezen, maar er toch niet in slaagt, wordt van nu af aan ogenblikkelijk onthoofd. Ik ben niet bang mijn hoofd kwijt te raken, lachte prins Marsan en sprong bij de schildwacht achter op het paard. De vriendeling werd meteen bij de prins gebracht. In aanwezigheid van de koning overhandigde Marsan de ring aan kamer. Het gezicht van Kamar klaarde meteen op toen hij de ring zag. ''Vertel op vreemdeling, hoe kom je aan mijn ring?'' riep hij opgewonden uit. Prins Marsan legde uit dat zijn zusje, prinses Boudour, hem de ring had gegeven. Hij vertelde hoe mooi en lief ze was. ''Dat moet het meisje zijn dat die nacht in de toren heeft geslapen'' juichte de prins. ''Dat klopt'' zei Marsan want Boedoer vertelde me van een jonge man die s'nachts bij haar op de kamer was geweest. Toen sprong de prins uit bed en zei tegen de koning... Als u het goed vindt ga ik met prins Marsan mee om mijn bruid te halen. Natuurlijk vind ik het goed, antwoordde de koning. Ik heb je immers beloofd dat je met het meisje mocht trouwen als we haar zouden vinden. De twee Evieten die onzichtbaar aan het hoofdeinde van het bed zaten lachten tevreden en ze hielden de hele lange reis die Kamar en Marsan moesten maken een oogje in het zeil. De twee jonge prinsen en de dienaar van prins Kamar kwamen dan ook veilig en wel in het verre China aan. Toen ze bij het paleis van prinses Boudour aankwamen schreef prins Kamar een briefje met de woorden wil je met me trouwen en hij deed daar de ring van de prinses bij. Prins Massan liet de brief door een dienares naar prinses Boudour brengen. Wat was prinses Boudour toen gelukkig? Enkele ogenblikken later konden prinses Boudour en prins Kamar elkaar in de armen sluiten.